Arnex Ampersen met het NOS Journaal. In het Vondelpark in Amsterdam heeft aan het begin van de avond een grote groep mensen feest gevierd. Volgens Stads en de AT5 waren er zeker 500 mensen. Op beelden was te zien dat dansende en zingende feestvierders geen anderhalve meter afstand hielden en geen mondkapjes droegen. Na de komst van de politie vertrokken de meeste mensen weer. Mogelijk was een aantal van hen eerder vandaag bij de betoging tegen de coronaregels op het Museumplein in de buurt van het park. De avondklok wordt na 2 maart met drie weken verlengd. Dat is volgens bronnen besloten tijdens het katshuisoverleg. Door de verlenging zijn er volgens het demissionaire kabinet ook wat versoepelingen mogelijk. Zo gaan de middelbare scholen vanaf 1 maart weer open voor gemiddeld anderhalve dag per week. In het MBO kunnen leerlingen ongeveer een dag in de week les krijgen. HBO's en universiteiten blijven volgens de ingewijden voorlopig dicht. Wel kunnen de kappers vanaf 2 maart onder voorwaarden weer open en mogelijk kan er ook op afspraak worden gewinkeld. In Amsterdam-Noord is het lichaam gevonden van de vrouw die afgelopen nacht in een auto in het water belandde. Duikers waren de hele dag naar haar op zoek. Ook werd een boot met sonarapparatuur ingezet. De vrouw zat met haar drie kinderen in een auto met Duits kenteken. De kinderen konden zichzelf bevrijden. Het is nog niet bekend hoe de auto in het water terecht kwam. Demissionaire minister De Jonge zegt dat vandaag de miljoenste coronavaccinatie in Nederland is gezet. Het betekent niet dat er ook een miljoen mensen zijn ingeënt. Het coronavaccin bestaat uit twee inentingen en ruim 150.000 Nederlanders hebben de eerste en de tweede gehad. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of zes. Morgen zonnig en droog. Het wordt 13 graden in het noorden en bijna 20 graden in het zuiden. Ook de dagen en na lenteachtig.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1426 hier op ZFM. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor deze muzikale rondreis over de wereld. Want ja, sinds we de laatste tijd wat uh, wereldmuziek hebben in het programma... ...mede den, dankzij Angie Lemon die het ons allemaal toestuurt via het uh, wereldmuzieklabel Music. Uh, ...is het eigenlijk wat kleurrijker geworden in die programma. Maar goed, we beginnen met Julie Hanny. Hanny, zal ik hem maar zeggen. When the Ocean Meets the Sky. Dat is uh, het eerste album waar we naar gaan luisteren. En daarna komt uh, een nieuw album van City of Dawn. Daar hebben we al eerder muziek van geluisterd. En het, uh, het album heet Noctune. Dan natuurlijk uh, andere werken... Van de Nederlandse die in het buitenland woont. van Aard. Wat oudere albums. Maar dit is al niet, meer, niet minder welkom. Poller, Sweet. En uh, even kijken. Waar staat die andere? Daar nou, die komt geloof ik het andere. Het uh, volgende uur. Pistol Radio Show. Kun je terugvinden op Piezelradio.info. Piesel. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Piezelradio.info, daar vind je de playlist. Daar vind je dit programma terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. Gardens artist Darlene Coldenhoven, and thank you for listening to Peaceful Radio. at www.DavidWaller.com.